Nou, het gaat gebeuren. Men gaat op zoek naar de leukste opa of oma van Brabant. Ja, een leuke verkiezing. Ik heb uh, uh, ja, de heer Bos aan de telefoon. Hallo. Ja, hallo. Goedendag. Ja, uh, de leukste oma of opa. Ja, nou ja, iedereen vindt zijn eigen oma of opa natuurlijk het leukste. Ja, zo is het. Daar, daar gaan we eigenlijk ook uh, van uit. En uh, iedereen helemaal gek is met zijn uh, eigen opa of oma, maar uh, ja, het is altijd een kunst om, uh, om naar de leukste te zoeken. Ja, en wat moet die opa en oma in huis hebben om toch de leukste te worden? Nou, de, de verkiezing is, is eigenlijk opgebouwd in, uh, in, op twee manieren. We hebben een uh, publieksprijs en uh, ja, mensen kunnen dus uh, zijn of haar uh, opa of oma opgeven via onze website, uh, lievertuis.info uh -huh. En uh, daar kunnen mensen dan ook hun stem op brengen. Dus um, ja, dat is, dat is prijs 1 eigenlijk. Mensen met, uh, of de opa of oma met de meeste stemmen, die, uh, die wint die publieksprijs. Ja, is dit de eerste keer dat dit georganiseerd wordt? Want ik had er zelf persoonlijk nog nooit van gehoord. De verkiezing is de allereerste keer dat we die organiseren inderdaad, ja. Oké, okay, en waarom zijn jullie hiermee begonnen? Wat is eigenlijk de drijfveer geweest? Nou ja, we organiseren de, de Lieverdijsbeurs. Uh, dat is nu de vijfde editie dat we die organiseren. En, uh, en die is ook wat uh, ingesteld op uh, om uh, ja, comfortabel en plezierig te, te wonen en leven. Um, daar zit juist ook wel hier de component bij dat uh, ja, ouderen ook uh, toch vaak wat uh, juist het sociale gedeelte en de aandacht en, en uh, contacten ook met kleinkinderen heel belangrijk is. Um, dus vandaar dat het uh, ons heel leuk leek om, uh, om daar een, uh, nou ja, op een positieve insteek een uh, verkiezing aan te verbinden. Ja, nou, het is een leuk idee, vind ik in elk geval wel. Uh, hoe kunnen mensen stemmen en wanneer moet het binnen zijn? Even de laatste details. Ja, nou, het, het stemmen op de website, uh, dat kan uh, tot en met de 23ste. En uh, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het is, uh, je gaat naar de website lieverthuis.info. Uh, Bij de nieuwsberichten uh, vind je het artikel van de leukste oma, oma van Brabant. En er zit een linkje in naar de, de stempagina. en Je kunt dan heel eenvoudig uh, ja, je stem uitbrengen. En uh, ja, de, aan de hand van je e-mailadres is dat. Uh, in dat artikel zit overigens ook de, de uh, mogelijkheid om, uh, om je opa of oma op te geven. En je kunt het uh, ja, ook delen via social media of Facebook, om uh, juist ook zoveel mensen mogelijk op te roepen om, uh, op, om juist op jouw uh, opa of oma te stellen. Ja, en er is ook een leuke en... prijs, hè, had ik vernomen, voor die opa en oma die wint. Ja, ja, zeker. Nou ja, ja het is ook, hè, we hebben, naast de publieksprijs hebben we ook een uh, finale dag nog op, uh, op de laatste dag van de Lieve Thuisbeurs. Dus op, op zaterdagmiddag 25 november. En uh, nou ja, daar uh, wordt ook in de praktijk wordt er even, er wordt, uh, van, van de opa's en oma's die genomineerd zijn, die worden uitgenodigd voor de finale. En uh, dan wordt ook in de praktijk eigenlijk uh, uh, ja, getest of, of uh, wat de kwaliteiten zijn en, uh, en hoe dat zij daar getest uit de bus komen. Er zijn inderdaad allerlei leuke prijzen te winnen. Uh, uh, voor, voor de prijswinnaar sowieso. Voor de, uh, degene die de publieksprijs heeft en degene die de finale wint. Uh, maar ook voor ja, iedereen die dus genomineerd is en, en aanwezig is in het publiek worden ook nog tussentijd nog, uh, nog prijs uitgereikt. Ja, en nog even voor de duidelijkheid, hè, kinderen kunnen hun opa en oma opgeven. Maar natuurlijk niet alleen kinderen, maar ook de wat oudere kinderen. Want ja, als je 30 bent, kun je ook nog je opa en oma hebben. Zeker, zeker. Dus ja, in die zin, uh, nou ja, je kunt ook zelfs uh, uh, als je vader of moeder bent, zeggen dat je jouw ouders weer opgeeft, omdat die dan weer de opa of oma van je kinderen zijn. Dus in die zin uh, is de degene die uh, de opa of oma kunnen nomineren, is, uh, is heel breed.